Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er gaat toch naar olie geboord worden in Alaska. En dat is opvallend, want daarmee verbreekt president Biden zijn verkiezingsbelofte. Die zei eerder dat er na 2020 geen goedkeuring meer zou komen voor nieuwe gas- of olieboringen in de VS... De Amerikaanse regering heeft het project nu toch goedgekeurd. En daarover zijn verschillende milieuorganisaties en belangengroepen woedend. Het project gaat in ongeveer 567 miljoen olievaten opleveren. Een reden dat het toch doorgaat is om de energievoorziening veilig te stellen. Sportpresentator Jack van Gelder trekt zich voorlopig terug uit de schijnwerpers. Dat werd vanavond bekend gemaakt in het televisieprogramma half acht... waar hij te gast zou zijn. Eerst even voordat ik daarmee verder ga. Jack zit natuurlijk normaal gesproken altijd uh, op maandag bij ons... om de sport te bespreken en allerlei andere dingen. Hij is trouwens van harte welkom, maar die heeft zelf besloten... om even wat rust te nemen. Ik heb uiteraard met hem gesproken. En het is niet omdat hij zich wil uh, verstoppen of niks heeft te zeggen... maar puur omdat, ja, wat hij ook zegt... hij heeft het gevoel dat hij toch nooit goed kan doen. Van Gelder vertelde donderdag dat hij zich schuldig heeft gemaakt... aan grensoverschrijdend gedrag toen hij bij NW Sport werkte als presentator... En gisteren werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct stopt na alle meldingen over een onveilig werkklimaat. Verre vluchten moeten duurder worden, en vlees en zuivel ook. En de veestapel moet worden verkleind. Dat zijn de belangrijkste adviezen aan het kabinet om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet vroeg zelf om dat advies, omdat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met zeker een de helft verlaagd moet zijn. In het voorjaar presenteert minister Jette zijn plannen. En dan nog verdrietig nieuws. Dick Fosbury, de wereldberoemde hoogspringer, is overleden. Fosbury veranderde de sport door met zijn rug en zijn hoofd eerst te springen. Dat kreeg ook een naam, de Fosbury Flop, en vertelde hij jaren terug hierover. Ik ging over de bar flat op mijn back, maar down van de andere jumpers. in plaats van over de bar, I was ik uit. En dat was het begin van de flop -techniek. De Fossberry Flop wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Dick Fosbury leed aan lymfeklierkanker. Hij was 76. Krijg je nog het weer? Nu droog en nog een graad of 10. Vannacht bewolkt en wat regen. Morgen staat er weer een stevige wind. Later op de dag ook buien. En dan ietsjes kouder met een graad of 8. <tie>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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van de 11e History of Heavy Metal Special van Play It Loud. Met ditmaal twee uur aandacht voor de vroege underground death metal scene. Dat halverwege de jaren 80 ontstond uit de trash metal en hardcore punk. En kenmerkend aan de grunts, blast beats strakke gitaris en teksten die vaak gebaseerd zijn op gezellige horror gerelateerde thema's. Moord en doodslag en de dood zelf natuurlijk. Het eerste uur konden we al genieten van de pionierende bands en het nieuwe uur ga ik verder met de lijst meest toonaangevende en duurzame death metal bands aller tijden. We hoorden als uuropener het uit New York afkomstige Immolation met Into Everlasting Fire van hun onzagwekkende debuutalbum Dawn of Possession. Dat bands als Suffocation en Cryptopsy zou Inspireren en als een blauwdruk diende voor de New Yorkse death metal scene als geheel. Immolation is vooral bekend om zijn duellerende guitarists, dissonante patronen en complexe drumbeats. Alles aan hun muziek is technisch complex en vereist een hoog niveau van vaardigheid. Iets wat niet in elke death metal band te vinden is. Maar wel in eerder genoemde Suffocation. Als het gaat dus om brute technische death metal is Long Island's Suffocation. Dat is opgericht in 1988, altijd een zwaar gewicht geweest. En dat is grotendeels te danken aan het debuut Effigy of the Forgotten. De dynamische, maar uiterste, meest medogeloze benadering van het album inspireerde duizenden bands. Met name binnen de toenmalige slam scene. Niet alleen dat, maar FG's cover art en songtitels inspireerden diep de obsessie van death metal met concepten die verder gingen dan horror cinema en de ineenstorting van het menselijk lichaam. Het derde album, Pierced From Within uit 1995, is eveneens een indrukwekkende plaat technische en brute death metal geworden. Het was ook de laatste voor hun uiteenvallen in 1998 en de daaropvolgende hervorming in 2003. In totaal hebben ze acht studioalbums uitgebracht die allen de kenmerkende grunts, complexe gitariffs, stilistische drumwerk en breakdowns bevatten dat een van de aspecten was van hun muziek... en dat ook een belangrijke rol speelde... bij de opkomst van deathcore-genre in de vroege jaren 2000. Van dit geweldige debuutalbum... horen jullie ook nu het strakke Infecting the Crips... die ook te vinden is op hun debuut-EP Human Waste uit hetzelfde jaar. <tied> De old school death metal klassiekers hoorden we net op rij. Na Suffocations, Infect in the crypts, draaide ik Premature Burial van Malevolent Creation. Malevolent Creation is ontstaan in Buffalo, New York... maar verhuisde in 1988 naar Fort Lauderdale in Florida... waar de actie was... Binnen hun eerste jaar van bestaan om hun death metal dromen na te streven, maakten ze de juiste stappen door te tekenen bij Roadrunner Records. Dat death metal als geen ander label had omarmd. En in 1991 verscheen het debuutalbum de met bloed doordrenkte Ten Commandments. Waarna de band wat personele en stilistische veranderingen onderging op weg naar een meer progressieve technische death metal sound. Die ze bleven ontginnen op de daarna volgende uitstapjes. Hun laatste album, The 13th Beast verscheen in 2019 kort nadat de originele zanger en oprichter Brad Hoffman... zijn strijd tegen kanker niet wist te winnen. Hij overleed op 7 juli 2018, helaas op 51-jarige leeftijd. Weer even terug naar Nederlands grondgebied... met het volgende blokje death metal geweld en de Zeeuwse mannen van Gorefest... die in 1989 werden opgericht door Jan christ de Koeier, Frank Harthoorn... Alex van Schijk en Mark Hogendoorn... Binnen twee maanden had de band al hun eerste demo opgenomen... en tekende de band een contract voor één album... bij een onafhankelijk label, Foundation 2000. En namen eerst nog een tweede demo op in 1990... al voor ze hun debuut Mindlos een, paar jaar, een jaar later uitgaven. Als een support act voor Carcass toerde Gorefest door België en Nederland... om ook indruk te, op het podium te maken onder het metal publiek. In 1992 tekende de band een contract met Nuclear Blast na ontevredenheid over hun eerste label... en brachten hun tweede album False daaronder uit... met Ed Warby op drums, die Hogendoorn verving... en Boudewijn Vincent Bonenbakker, die Van Schijk verving. Hun derde album Erase verscheen in 1994... en liet een ander meer Death and Roll geluid horen... dat op de latere releases Soul Survivor en Chapter 13 ook te horen was... In 1998 ging de band uit elkaar nadat de fans hun rug keerden tegen de band en verkopen van het album tegenviel. In 2004 kwam de band weer bijeen om op een aantal festivals te spelen. In en 2005 en brachten ze ook het album La Muerte uit. In 2007 verscheen het laatste album Rise to Ruin en brak de band in 2009 opnieuw uiteen. En dit keer definitief. Van het debuut Mind Loss draai ik nu Mental Misery. Met aansluitend een andere death metal band uit ons eigen landje. En welke dat is, hoor je dus daarna. Aspects met Evocation van het allereerste eerste album The Rack uit 1991. En de band dat in 1987 is opgericht is altijd een van de meest medogeloos eigenzinnige bands van de death metal scene geweest. Met een geluid dat put uit de meest rauwe materialen hebben ze vakkundig snelle en furieuze extremiteit vermengd met enkele van de meest claustrofobische, etterende slow-motion Doom die ooit is vastgelegd. Na hun steenkoude debuut is de band nooit afgeweken van hun unieke visie... en hebben ze een reeks legendarische albums afgeleverd... die altijd aanzienlijk zwaarder zijn geweest dan alle andere bands in die tijd. Na een lange onderbreking aan het begin van het millennium kwam Asfix in 2007 weer bij elkaar... en demonstreerden ze een hernieuwde passie voor de kunst van met Doom beladen death metal. Onder leiding van talismanzanger Martin van Drunen hebben de Nederlanders een viertal alomgeprezen platen uitgebracht. Death the Brutal Way uit 2009, Death Hammer uit 2012, Incoming Death uit 2016 en *Necros* no, Ross, Ross uit 2021. Terwijl ze hun reputatie als een van de meest losbandige en explosieve bands in de metal underground hoog hielden. Begonnen als een trash metal band ging Vader uiteindelijk naar Trash Speed... en werd eind jaren 80 een death metal band. Pas negen jaar na de oprichting in 1983... door toenmalig bassist Piotr Peter Wissarek en gitarist Zbigniew Viga Wrolewski... dat ging heel soepel, wisten ze hun debuutalbum The Ultimate Incantation... uit 1992 onder Eric Records uit te brengen. Vader onderging in de loop der jaren verschillende line-upwisselingen met Wissarek... ...als het enige constante lid... ...en heeft de band sindsdien nog 11 studioalbums uitgebracht. De naam van de band is geïnspireerd op Darth Vader uit de Star Wars filmreeks. Lyrische thema's zijn onder meer de verhalen van H.P. Lovecraft... ...de Tweede Wereldoorlog, horror en science fiction. Van The Ultimate Incantation hoor je nu het geweldige Dark Age. En we hoorden Incantation met Immortal Incestation van het debuutalbum Onward to Golgotha uit 1992, aansluitend op Vader's Dark Age. Incantation, hoewel niet echt uit New York, wordt beschouwd als een van de belangrijkste bands van de New York death metal scene naast Suffocation, Mortician en Immolation. De kern van de band is altijd gitarist en medeoprichter John McEntee geweest, die de laatste jaren ook de zang op zich heeft genomen. Sinds hun bestaan heeft de Incantation 10 albums, 4 EP's en 2 live albums op ons losgelaten. De band heeft sinds de jaren 90 een aanzienlijke cultstatus en underground populariteit behouden... en wordt beschouwd als zeer invloedrijk op een reeks latere death metal bands... waaronder Dead Congregation, Grave Miasma en Portal... die vaak worden omschreven als cavernous death metal. Wat weer een subgenre van death metal is, dat wordt gekenmerkt door zijn donkere, beklemmende sfeer... en het gebruik van galmende echoende gitaarriffs en drumpatronen. Het wordt vaak gekenmerkt door zijn langzame, zware en repetitieve riffs... Die... en het gebruik van lage grunts en geschreeuw. Onder leiding van zanger Mauricio Iacono... en gitarist-producer Jean-François Dagenet... ontstond in 1991 het Canadese death-metal-gezelschap Cataclysm... met een bestraffend en chaotisch geluid... dat alleen in extreme mate werd geëvenaard door hun reputatie als een, een van de meest fanvriendelijke acts van het genre. Het oorspronkelijke kwartet van zanger Sylvain Hood... gitarist Jean-François Dagenet, bassist Maurizio Iacono en drummer Max. Duhamel bracht in 1995 hun debuutalbum Sorcery uit op het Nuclear Blast label. Een jaar later gevolgd door een tweede album Temple of Knowledge. Een daaropvolgende verschuiving in de line-up leidde ertoe dat bassist Iacono Hood... Verving op Zang voor Victims of This Fallen World uit 1998, waarin ook de inkomende bassist Stefan Barb arriveerde. Op een paar uitzonderingen na zou deze line-up gedurende de jaren 2000 actief blijven. Waarbij Duhamel alleen in Serenity in Fire uit 2004 zat vanwege blessures. Na een paar releases die volgden in de stijl van Cataclysm's vroege dagen... maakten ze een gezamenlijke verschuiving op Shadows and Dust uit 2002... naar een melodieuzer, maar nog steeds zwaar geluid. Het bleek een hoogtepunt in hun carrière te zijn voor Cataclysm... in termen van kritische en commerciële reacties... en vormde de basis voor hun aanpak op later albums zoals In the Arms of Devastation uit 2006... Prevail uit 2008 en Heaven's Venom uit 2010. Cataclysm is productief en opmerkelijk consistent... en heeft een wereldwijde aanwezigheid behouden... gedurende de tientallen jaren van hard toeren en kwaliteitsreleases. En kreeg uiteindelijk brede publieke erkenning in hun thuisland... met hun twaalfde album of Ghosts and Gods. De band trapte het volgende decennium af met Unconquered uit 2020. Van het eerder genoemde debuut Sorcery draai ik dus nu de titeltrack. Komt ie. mm Cataclysm Sorcery, de zijprojectband, opgericht in 1993 door Chris Barnes en Alan West van Obituary, Six Feet Under met Lycanthropy. Oorspronkelijk was de band bedoeld om gewoon een zijproject te blijven, maar nadat Chris in 1995 uit zijn originele band Cannibal Corpse was gezet en vervangen werd door George Corpse Grinder Fisher, werd Six Feet Under zijn prioriteit en bracht hij het debuutalbum Haunted uit, waar dus Lycanthropy op te vinden is. Six Feet Under werd de sindsdien de langstlopende act die ze nu zijn. En tevens de vierde succesvolste death metal band van Amerika. Hun handelsmerk beats smerige ploeterende recht toe recht aan grooves en knapperige blast beats. Samen met controversiële teksten van oprichter en zanger Chris Barnes. Met name rond thema's van expliciet geweld, bloed, dood, gore en zo'n Lekker onderwerpen. Voordat mijn tijd erop zit vanavond verlaat ik jullie met een van Amerika's meest brute, unieke en technische death metal bands van vanavond. Nile, Afkomstig uit Greenville, North Carolina brengt Nile mystiek uit het Midden-Oosten naar death metal met thema's geïnspireerd door het oude Egypte frontman Carl Sanders leidt een continu wisselende line-up van ondersteunende muzikanten, maar weet toch sinds 1993 consequent brute technische death metal af te leveren. In 1998 liet hij het Amongst the Catacombs of Never K. op ons los en daarvan horen jullie als afsluiter vanavond het geweldige Ramses the Bringer of War. Bedankt voor het luisteren weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben deze avond. Ik anders wel. Volgende week doe ik het weer rustig geraan Met ditmaal de alternatieve metal. Dat halverwege de jaren 80 en 90 populair werd. Hopelijk tot dan. Ik wens jullie een fijne resterende avond toe. En wel te rusten voor zo.